...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Honderduif Nederwit met het NOS Journaal. De Britse politie heeft een directeur gearresteerd... ...van een bedrijf dat een apparaat maakt... ...waarmee bommen kunnen worden opgespoord. Dat is gebeurd na onderzoek van de BBC... ...waaruit bleek dat de bommendetector niet werkt... Het apparaatje zou werken met hetzelfde systeem waarmee winkels worden beveiligd tegen diefstal, maar zou geen bommen kunnen opsporen. Het Britse bedrijf heeft het apparaat verkocht aan twintig landen, waaronder Irak. Gevreesd wordt dat er honderden mensen zijn omgekomen doordat bommen met deze detector niet werden opgespoord. De Britse regering had de verkoop van de apparaten aan Irak en Afghanistan al stopgezet. In Westerse landen is de bomdetector niet verkocht. De regering van Haiti is gestopt met het zoeken naar overlevenden van de aardbeving van anderhalve week geleden. Dat zegt de VN-organisatie die de hulpverlening coördineert. De autoriteiten hebben de hoop opgegeven dat er nog overlevenden worden gevonden. Na de zware aardbeving zijn volgens de VN zeker 132 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Gisteren wisten reddingswerkers in de hoofdstad Port-au-Prince nog een 22-jarige man en een 84-jarige vrouw te bevrijden. Volgens de Haitiaanse regering zijn op dit moment 111.000 doden geteld, maar zou het dodental nog kunnen oplopen tot boven de 200.000. De VN houdt het voorlopig op 75.000 doden. Er zijn meer dan 200.000 mensen gewond geraakt, meer dan een miljoen Haitianen zijn dakloos geworden. In Los Angeles is de Britse actrice Jean Simmons overleden. Ze werd in Nederland vooral bekend, dankzij haar rol in de tv-serie De Doornvogels. In de jaren 50 en 60 speelden ze in enkele grote films, waaronder Angel Face, Spartacus en Home Before Dark. Ook was ze naast Marlon Brando te zien in Guys and Dolls. Gene Simmons leed aan longkanker, ze is 80 jaar geworden. Dan het weer bewolkt en in het westen van tijd tot tijd regen, later op de dag in het noorden en oosten ook natte sneeuw. In het Waddengebied staat eerst nog een vrij krachtige zuidoostenwind. Maxima tussen 0 graden in het noordoosten en 4 in het zuiden. Dit was het en.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 Zangvoort heeft het. het. Al twintig jaar. En jij beleeft het. Het. het. ZFM in 2010. Al twintig jaar live. ZFM. Met. Met nu. Goedemorgen Zangvoort. Zo, nou, de achtergrond de muziek, je mag ook ietsje minder, <laughs> dankjewel. Uh, goedemorgen Zandvoort, ja het is wel uh, leuk om mee te beginnen. Ineens uh, krijg ik een baf, krijg ik een oorvol muziek, uh, een oorvol muziek over, me, over me uitgestort. Nou, geeft niks. Goedemorgen Zandvoort, week 4 van zaterdag 23 januari. Zeg ik het goed zo? 4-23 januari. Ja, hebt, nummer 4 dus. Ja. Nummer vier dus ja. Ja. We zijn er vandaag weer in Hotel Hoogland. Iedereen weer van harte welkom hier langs te komen voor een kopje koffie. Wat deze keer ingeschonken gaat worden door Tom Hendricks. Ja, Dat is heel bijzonder. Ja. Ja, heel bijzonder. De techniek uh, ja? is van Roy Haldeman. Ja. En uh, Jaap Koper en ik zitten hier gezellig te presenteren. Ja. En de redactie wederom Nel Kerkman. Wat, wat gaan we gaan doen, doen, Ben? Ja, wat gaan we <laughs> ja. doen? We beginnen om tien over tien. Wat is te zien op de expositie in de Biep, Museumtuin en ABN AMRO? En meneer uh, Jan F. van Beelers waait al naar ons. Die gaat hier straks uh, het een en ander vertellen. Ja, om half elf gaan we praten met Marina Wassenaard van de Lokale Raad van Kerken. Want zij is op zoek naar kunstenaars voor de nieuwe expositie in de agatha Kerk. En dan zitten we alweer bij het Bijna bij het onderdelen. nieuws. Maar ja, dan gaan we nog even naar het museum. Er is deze week toegezegd door de Buitleiding daar dat ze mee gaan werken aan het museum. Mm -hmm. En we zijn zeer benieuwd wat voor vorm dat nu gaat krijgen. Dat is, dat is dan. Dan hebben we in het uur daarna hebben we twee onderdelen. Het zal geheel in tegenstaan van de. Politiek, en dat is uh, Gijs de Rode die langskomt met het verkiezingsprogramma van het CDA. En als laatste, dat is ook wel leuk... Uh, een heel, heel groot stuk van uh, 25 over 11 tot bijna 12 uur. Mm -hmm. Wethouder Bierman, ja. Parel Plus... En wat vond hij ervan de afgelopen vier ja, jaar? Ja, en wat ook zo leuk is, de muziek die hij uitgekozen heeft, is ja. van Frank Seppa. Nou, dat wordt, dat wordt wat. Dat uh, want dat ik denk dat Roy Haldeman daar toch nog wel even van, van zo, uh, staat dat nog, Frank Seppa? Ja, die man leeft niet meer, maar het is wel heel erg leuke muziek om naar te luisteren. Dus laten we eerst nou maar als, uh, de keuze van uh, Haldeman zelf maar weer eens even horen. Wat hij nu in de cd speelt. Ah, nou, dat was wel, was wel weer oké. Okay. Maar wat ik snel nou al leuk vond: vroeger op het schoolplein zeiden we altijd: Roberto Sciacchetti in de Brommers. Maar het is <laughs> Roberto Sciacchetti in de Scooters met A7D. Goed, Ben. Ja. Ja. Uh, aangeschoven, meneer Jan F. van Belen. Welkom. Uh, dank. Schuine-Step-Kunstenaar staat hier. Ja, ik vind, u bent ook een artiest achter de microfoon. <laughs> en dat vind ik altijd zo geweldig. Het uh, etiket kunstenaar, uh, dat kan je aan iedereen geven ja, die best... uh, met zoveel enthousiasme een, uh, een hand, a, a, arbeid verricht. Want ja, ik ben heel veelzijdig en dat zie je nu in de bibliotheek. Ja. Ja, um, eigenlijk is iedereen een kunstenaar, zeg je? Ja en uh, wat je doet maakt niet uit als je het maar vol overgave doet exact en het is maar werken, werken, mm -hmm. werken en hoe meer je een techniek be uh, beoefent hoe meer deskundigheid en je gaat je erin verdiepen en uh, ja, nu, nu is het voor mij heel leuk dat ik in de bibliotheek uh, sta en hang. En hang, ja. <laughs> ja. Uh, maar uh, sta met handpoppen en poppenkastpoppen. Eigenlijk wat dat, iedereen van Jan Klaassen kent. Ja, maar dat gaat eigenlijk al heel veel jaren terug. Want het is eigenlijk, uw, begin, uw beginwerk zijn de handpoppen ja, geweest. Ja, en dat is eigenlijk. Uh, uh, Oorlogstoestand: dat je niks kon kopen. En uh, ja, ik kreeg poppen van lappen. En dat is mijn fantasie geworden. En met die poppen uh, krijg ik de geschiedenis van de poppen. En uh, altijd erg geïnteresseerd geweest in cultuurgeschiedenis en kunstgeschiedenis. Er staat inderdaad er staat ook dat u redelijk wat gestudeerd Heb Als je daarna nog gestudeerd. Dat ja. is heel veelomvattend. Daar ja, gaan we wat straks over hebben. Maar ik wil even terug naar de poppen. Want daar is het eigenlijk al mee begonnen. Exact. Tenminste, het, het kunstenaarschap. Ja. U zegt, het gaat terug tot in de oorlog. Ja. Dat is natuurlijk al, al heel ver weg. Hoe begin je daar nou mee? Oh. Ergens moet dat, moet dat gezonde worden. Nou, uh, het ideaalbeeld was voor mij, en dat klinkt heel vreemd, de explicatie van een vrouw in Marken, op Marken, uh, een soort saetje boes. Die daar, ik was zes jaar ben met mijn grootmoeder naar Marken gegaan. En die liet daar al die dingen zien van uh, het eiland Marken. Mm -hmm. Waar ik als kind. In oorlog, met allerlei grauwheid. Mijn ouders waren altijd zwart of bruin of de, grijs gekleed. En daar was alles vrolijk een, een kleur. En dit was mijn fantasiewereld. En met die fantasiewereld en de lappenpoppen van mijn grootmoeder... ...ging ik verder fantaseren van mijn ideale wereld. En dat vond ik ook zo gek. Die mevrouw in Marken, ik noem het de Anderszijtjeboers, <laughs> <de> ja. <laughs> ja. Zelf nou. ja, en uh, die uh, vertelde dat alles op het eiland door de mensen zelf gemaakt werd. Nou, dat was voor mij een reden om ook alles te willen alles. en kunnen. En want dan zou ik toegelaten worden in die gemeenschap daar op Marken. Nu niet meer aan te denken, maar toen was het voor mij geweldig. We had graag in Marken willen wonen. In die Ja, geweldig. Zoveel kleurrijk en uh, schitterend. Stak, stak dat er echt bovenuit? Want ik kan me dat me halen: dat blauw met rood en, en, die, en die bloemetjes en zo. In, in die jaren dat het in Marken nog wel kleur was. En u zegt dat de, de mensen, uw eigen ja. grootmoeder en vader, allemaal in donker in het zwart liepen. Ja, exact. Dat stak recht bovenuit. Heel erg. En uh, het was een fantasiewereld. Je moet je ook voorstellen. We hadden geen televisie of iets. En ook plaatjes boeken. En die kwamen weer van mijn grootmoeder. En uh, ik wist niets van mode en dergelijke. En dat is, vind ik nu zoiets raars. Uh, in het museum uh, is de uh, expositie van Emmy van Vrijburg de Koning. Ja. Is de dochter van Kruis -Voorberg. En Kruis was voor mij weer het symbool van uh, het koning. Uh, kostuum. Ik heb zijn cabarets gezien. Voor het eerst dat ik daar uh, een jurk uit de uh, 17e eeuw zag. En dus de mode was me opeens oh, wat geweldig. En, uh, en je nou, komt de, steeds meer bij. Je. Ja, en dat wordt je nu weer allemaal uh, opgepompt. Mm -hmm. Ontpoppen. Ja, en dat is namelijk het uh, uh, gekke. In de loop der tijd ben ik van uh, uh, uh, ja, uh, architect naar uh, de vrije academie gegaan. Of de academische uh, lessen gevolgd. Hm? allemaal En met uh, diploma's ook. Maar tenslotte ben ik uh, in... Um, op de vrije academie in Den Haag terecht gekomen. Eigenlijk uh, door uh, het overlijden van mijn broer dus hm? ben ik in een put gezakt. Maar uh, daar op toen op die academie ...word je zeer veelzijdig uh, uh, onderricht en begeleid. En daar krijg je van zoveel dingen te uh, proeven. En dan word je helemaal laaiend enthousiast. Ik heb in Katwijk bijvoorbeeld uh, een uh, project uh, meegedaan... ...met allemaal bamboestengels en uh, andere rare uh, performances En daar leer je zoveel van. Als... En dan weet je ook wat... Als je nou zo veelvuldig... zo, nou zo, zo breed wordt, wordt, wordt beïnvloed... door allerlei dingen die je ziet op zo'n school... je zal als kunstenaar toch eens een richting moeten kiezen. Eh, eh, het gekke is... van alles leer je. En ja, dat, dat is... is nu juist weer... een eindpunt voor mij. Hier in de bibliotheek. Daar heb ik dus... Eh, later al door... abstract gewerkt. Steeds ga je abstraëren. En eh, op een gegeven moment... nu heb ik... Het is misschien allemaal uh, ja, uh, moeizaam, maar mijn ogen zijn moeilijk geworden. Hm. Nu ben ik allemaal ogen gaan schilderen, dus dan ga ik iets wat ik altijd heb afgewezen. Een vlakje met een, een stip erin, oh er ziet iemand een uh, uh, kop in. En dan krijg ik nu uh, de geschiedenis van het gezicht, want het gezicht... Wanneer ik naar u kijk, zie ik me de helft van het gezicht. Ja, en, en nu ik kijk me naar één oog. <laughs> ja, en, ja. Oh, u, uh, u ziet ja, met het andere oog gewoon helemaal niet. Ik, ik bijna Beide, ik mag geen auto meer rijden. Eén is 20 en de andere is 40%. Procent. En het oh. is dus inwendig. Ja. Maar, dat is een ander detail. Maar die ogen. Mm -hmm. uh, Kijken is iets anders dan zien. Ja, ja dat, dat, dat, dat lijkt mij ook. Uh, ja, nu, nu zegt hij ook van ja, mijn ogen zijn aan. Nu, nu bent u bezig om dat uh, op het, ja, als kunst uh, in uw kunst te verwerken. Ja. Uh, wat mij ook uh, eventjes, en dan ga ik toch even ja. terug naar het verhaal van de vrije academie en het leren. Uh, Want ik zie ook Gerrit Rietveld Academie staan ja. als achtergrond. ja. Hoe bent u daar nou in uh, nou, terechtgekomen? Uh, ik was uh, architect. Mm -hmm. Helemaal bouwkundig. Hè? Want uh, ik ben, heb het vak geleerd. Uh, vanuit de uh, uh, HTS. Uh, praktijk en zo. En nou, op een gegeven moment heb ik zelf huizen ontworpen. En was ik vrij uh, zelfstandig uh, architect. Nou, een vrij beroep is toch moeilijk. En uh, toen ben ik s'avonds met het vrije beroep... Uh, ben ik naar de Gerrit Rietveld-academie gegaan. Altijd weer met de poppen meenemen. En uh -huh. als de, de docent... want je moet altijd werk overleggen. En dan had ik tekeningen en de poppen. En dan zei de poppen... Oh, uh, u bent toegelaten. En, uh, nou, fijn. en uh, dan is het alleen maar volhouden en werken om die cursus af te maken. En dat was toen een geweldige groep. Dat zie ik zo enkele keer nog. Want in zo'n groep leer je denk ik ook wel van elkaar. He. Ontzettend. Ja. Want ja, een portret is iets anders dan een kiekje. Ja. En dat, dat verschil. Ja. Is, het, is het ook zo dat er binnen die groepen dan op een gegeven moment... Wat u gemaakt heeft tijdens die periode dat er dan op een gegeven moment ja, op zijn platte hollands gezicht erop geschoten wordt van ja. Of blijft dat altijd subjectief? Blijft nee, dat subjectief? Je wordt in de pan gehakt. Ja. Ik herken dat namelijk van mijn schrijversvakschool namelijk. Dus dat, ja. dat, je nou, moet daar eigenlijk in feite ook met je billenbloot aan wat je He geschreven hebt. En dat is nou voor mijzelf. Dan denk ik, nou ze kunnen barsteren. Ik blijf uh, lekker in mijn eigen schulp. en ik werk en ik werk Want ik werk nog steeds. Ik kan mm -hmm. het soms niet laten. En uh, dat is een ziekte geworden, ja. misschien. Dus is dat, is dat uh, voor jou en, en voor u? Uh, als je daarmee begint, ja. waarom moet je dan snel in die pan gehakt worden? Je kunt toch kritisch bekeken worden. Ja. Ja, nou, maar, maar het is de manier waarop volgens uh, mij, denk ik. Ja, maar er zijn dus mensen... die uh, al hun stokpaardje. maar ze, ze zetten jou in beweging. Ja, uh, en ze, jij moet het doen. En, en niet anders. En, dus het is een soort stimulans. Helemaal. Ja, ja. Het, gaat ja, niet het anders kwam bij anders. mij even over dat het afgebroken werd. Of? Ja, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ja, ja, ja, <laughs> ja, maar ik, ik er ja, is... je, je zoveel daarin... wat, wat, wat meneer Van Belen ook zegt. Hè? Ik ja. bedoel, je leert er ontzettend van... als mensen dus jouw werk beoordelen... en misschien... Daar een enige nuance aanbrengen van wat er dan misschien aan schort? Helemaal. Ja. Ik sta nu in de bibliotheek met het gevoel van een warm bad. Dan komen er mensen en <coughs> dan begin ik een gesprek. Ik ben de gek die het gemaakt heeft. Ja. En dan is het al ontwapenend. Maar uh, waar gaat het over? En dan zie je de mensen kijken, kijken. Uh, als ze dat doen, dan kan ik zeggen van. Ja. gaat het uh, goed. Je, uh, ze, ze hebben interesse. Mensen ja. interesse hebben voor iets. Dat is het belangrijkste. Nu was u dus architect. Ja. Uh, hebben architecten dan toch ook iets kunstzinnigs in zich? Ja, uh, want ik neem aan als je gebouwen gaat ontwerpen. Het daar laat u natuurlijk uw eigen vrije blik over gaan. Het erge is... Uh, ik ga nu maar alles vertellen. Ik ben mm. dyslectisch. <laughs> ja, dat maakt niet uit. <laughs> ja, nee, nee, ik ben dyslectisch, ah, woordblind. Ja. ja, En uh, dan uh, is tekenen, is uh, schrijven met een potlood uh, zonder woorden te gebruiken. Mm -hmm. Dus al heel gauw ben ik gaan tekenen. En nou, altijd maar tekenen. Nou, is perspectief. En het ruimtelijk denken is voor mij een, een, een, een manier. Als u mij een plattegrond geeft, mm -hmm. dan zie ik dikwijls de omgeving al. En dat is uh, ja, ingevuld, soms romantisch, soms heel. Uh, ja, dat hangt ook helemaal aan de plattegrond af mm -hmm. en ook aan de mensen waar het omgeven is. Mijn grootste uh, periode uh, in de kunstgeschiedenis, Oh, in de architectuur, Bauhaus mm -hmm. geweest. Dus Bauhaus. Ja. 1930, 1920. Uh, de uh, Van Doesburg is daar geweest en uh, ja. Dan zit je toch aan de periode van de stijl. En daar ben ik eigenlijk in opgegroeid. In die ideale cultuur van architectuur. En als ik dan tegenwoordig architectuur zie. Dan denk ik van... Oh, dat is via de computer gemaakt. Ze weten niet meer wat uh, onder de, de trasraam is. Het ja. uh, de, de begin van een huis. Ja. Dat, dat slaan ze over. Dus uh, Nu bent u waarschijnlijk ook hier een stukje ja. doorheen gekomen. Wat ja. vindt u dan van, van wat er hier aan nieuw werk staat in dit dorp? Als architect nog even. Moeizaam, moeizaam. Ja? Ik zag nu in de bibliotheek <laughs> foto's ja. uh, van uh, uh, oranje. Uh, hotel. Ja, uh, ja, ja. Oude 1930. Ach, ja. oh, dan denk ik oh, wat schitterend. Ja. Er zijn maar weinig architectonische huizen die ik uh, ken, ja. die ik mooi vind hier. Ja. Uh, en dan, dan ga ik dan, uh, ja, van, van mij is uh, Bella uh, of het uh, stadhuis in Hilversum uh, iets geweldigs. Ja, ja, ja. Uh, en, en dan ga je dan, ja, in de, de romantiek. Gaan we gaan ja, weer even de, Ja. Even over ja. die, die architecterij. Ja. Dat gaat toch door. Dat, dat, dat wordt moderner. Natuurlijk waren die, die hotels waren gigantisch en prachtig. Maar in, in doorontwikkeling uh, ga je toch dingen zien zoals je hier ziet staan. Uh, ik vind het verschrikkelijk dat ze plastic groetjes tussen druppelen beglazing maken. He, dat dat, dat, is, dat, is, wordt dat toch... is bouwtechnisch. Ja, nee, helemaal. He, het, het, de, de, het detail wordt over het hoofd gezien. Het detail dat is echt op één mm hoop -hmm. van allerlei... Uh, Kleine dingen die een groot volume, maar detail maakt het architectuur. Het station bijvoorbeeld, ja? zoals dat nu is gerestudeerd, hè? dat vind ik iets geweldigs. De uh, uh, uh, keramiek, ik geloof van Brouwer, mm -hmm. uh, is het. Nou, ik vind het, nou, het mooie... subliem en het wordt zo goed gedaan. <laughs> en dan denk ik, als ik ik ging nu weer met de trein mee wanneer je die schablonen uh, uh, ja. ziet van die hal en dan denk oh wat jammer dat die hal niet benut wordt, het is zo een mobiel en dan zeg ik van, een mobiel van kalder erin, ja, ja, ja, ja. dat is heel modern <laughs> ja. en dan krijg je opeens een contrast met die oude uh, 1930, 1920 ja, ja. stijl, ja ja en, en dan word je echt enthousiast. Ja. Ik, ik ga weer even toch terug nog even <laughs> ja. naar, het, naar het verhaal van de olieverfschilderijen ja. en, de, en de poppen. Want ik lees ja. ook hier over die olieverfschilderijen die ja. van u uh, zeg maar in de bibliotheek hangen. Uh, wat ja. is daar nou zo indrukwekkend aan? Als ik zo vrij mag zijn om over uw eigen werk daarover uh, te praten. Ja. Allereerst... Uh, het tekenen, daar begint het allemaal mee. Uh, Aqualeren deed ik. Etsen uh, uh, heb ik gedaan. Uh, maar etsen is al een hele kleine vorm van uh, uh, sculptuur. Mm. Want je, een ets kan je voelen, die is afgedrukt. En uh, met dat gevoel ben ik dus op de Vrije Academie gegaan. met keramiek. En uh, keramiek monumentaal. Maar als ik het woord keramiek zeg. Denkt iedereen aan pottenbakken. Maar dit zijn mo monumentale toestanden. Waar ik zelf de glazuur van uh, samenstelde. Op recepten die al vele mensen kennen. En dan vragen en dan krijg je een recept. En, uh, daar zijn sommige mensen helemaal niet moeilijk in. En er zijn ook begeleiders die je daar heel deskundig in werkt. En dan ben je in wezen huid aan het maken. Ja. En die huiden, daar gaat het al door. En dat is met de Olivier schilderijen ook zijn huiden... Ja, voor mij zijn het objecten. Ik schilder de randen mee. En ja, op een gegeven moment... Nu hoorde ik over die muziek... Van schilderijen. Ja. Nou, ik denk dat ik me daar ook... Uh, weer aan bezonder, Want het is voor mij muziek. Ja. Voor mij is dus... Bach geweldig. Ja. want uh, En dat zie je dan ook. In de bibliotheek ja. is een heel abstract schilderij. Met allemaal vlakjes en toestanden. En... Dat is voor mij muziek. Ik heb daarbij heel vaak partita, suites. Ik weet niet wat van Bach allemaal. We gaan er nog <laughs> ja, want we kunnen gaan, gaan uren verder, verder, verder praten ja, met u. Maar goed, ja, goed dat, doen, dat doen we dus niet. Kort, kort samengevat, <laughs> ja. uh, tentoonstelling in de bibliotheek. Die is tot aanstaande uh, zaterdag. Uh, ja, dan uh, dan ruik ik hem op. De kunstwerken uh. bij de ABN Amro. Exact. Die in de etalage. En binnen, ja. En uh, in de museumtuin. En daar blijft hij uh, ja, altijd in de, Ja, en in de museumtuin kan ik een hele verhaal ook weer voor kletsen. Als je ja. wilt. <laughs> nou, dat, dat horen we dan graag van u. Heel graag. Dus ja. er zijn drie plaatsen waarop de kunstwerken van de heer Van Belen te zien zijn. We danken u hartelijk voor uw komst. Tot u ziens. En veel succes. Ja. Hartelijk dank. Dit is allemaal weer uh, het werk wat ik gewoon ook kan afkondigen. Hè? Vorige week was dat allemaal heel anders. En toen zat ik achter mijn oren te krabben van... Wat krijg ik nou hier over mijn kop te horen? Maar dit was natuurlijk George McGray. Maar wat dan het dan met Nederlandstalige muziek? Niks, Ben, want ik draai namelijk ook regionaal werk met Nederlandstalig werk. Nee, uh, moet je maar morgen even tussen 12 twa en 2 luisteren. Dan uh, komt dat vanzelf wel een keer uh, langs. Maar ik denk dat jij dan heel erg druk bezig bent. of met een balletje afslaan ergens in Spanen-Wouden of iets dergelijks. Ja, precies. <lacht> nou, <lacht> goed, we gaan uh, praten met Marina Wassenaar uh, van de lokale raad van kerken. Want zij is op zoek naar nieuwe kunstenaars. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Op Toch? Op zoek. Wij zijn op zoek. We hebben al acht nieuwe aanmeldingen voor de expositie in de zomer. En dit jaar heeft de lokale raad als jaarthema genomen op golven van muziek. En daar zijn dus acht aanmeldingen voor. In fotowerk, in schilderwerk. En twee mensen gewoon aangemeld, niet gezegd wat ze dus maken. Het is een moeilijk thema op golven van muziek. Dat zeiden ze verleden jaar ook. En bij, er komen altijd ontzettend leuke dingen uit. Bij Horen, Zien en Zwijgen zie ik drie aapjes zitten. Dat is nogal makkelijk. Nee, maar dat mocht dus niet. Oh, dat mocht niet. Nee, dat had ik er expres in de brief <laughs> maar bij al gezien. Niet, niet de gewone niet Horen en Zien en Zwijgen aapjes. Nee. Er is ook iemand, en die heeft verleden jaar van dat Horen, Zien en Zwijgen een boek. Ze schrijft zelf, uitgegeven met, ik meen, veertig korte verhaaltjes. En dan staat op de kaft, staat daar dus horen, zien en dan zwijgen met wit geschreven. Dat is met wit heel voorzichtig doorgestreept en dan een zwarte streep en dan schrijven. Omdat ze dat boekje geschreven heeft. Ja, ja. Dat vond ik heel goed gevonden. Ja, dat gevonden en dat ja. kon je dus verleden jaar kon je dat bestellen, dat heb ik gedaan, dus ik heb het van de week binnen. En aan deze, aan deze, deze uh, titel, dit motto, op golven van muziek, zijn dus ook de drie ecumenische diensten gekoppeld die we dit jaar weer hebben. En de eerste die is 14 maart. Dat is redelijk snel toch. Ja. Maar, en dan hebben we passiemuziek. Dus in de 40 dagen tijd. Dus we dachten dan doen we de passiemuziek in die 40 dagen tijd. En het gaat in de Agatha kerk. Het zou officieel in de Protestantse kerk zijn. Maar daar is iets waardoor het zo gemakkelijker is. Nou wij zijn zo flexibel niet waar. De dus plek zat. Ja, dus wij gaan gewoon even schuiven. De, de economische diensten die gaan uh, over en weer dan, hè? Ja hoor, ja, ja, ja. Meestal zijn er in het jaar twee in de Agatha-kerk en één in de protestantse kerk. Ja. Nou, dat blijft nu dus ook zo. Alleen de protestantse kerk in oktober en maart en augustus in de Agatha-kerk. Augustus hebben we nog niet helemaal uitgewerkt, maar in principe heet dat summertime. Gewoon beetje, een Beetje moderne Een Beetje gezellig, ja. ja. En, maar de... de... Op golf van muziek is het ja, het dat thema blijft. van de, van de drie... Uh, ja, dat blijft. Ja, vandaar dat we dus in die drie diensten ja. steeds bepaalde soorten muziek willen laten terugkomen. Dat je gewoon ook kan herkennen, kan uitleggen. Van kijk, passiemuziek muziek is dat. Voor de zomer wat licht, wat gezellig. Voor mij part gospel iets. En in het najaar dat je dan zegt, nou iets, iets gedragendes, geen misschien. Iets heel anders. Ja. Maar dat je op die manier de mensen laat... Laat horen dat er laat verschil. op de golven. Inderdaad, dat er verschil is tussen bepaalde muziek. En daar is natuurlijk ook verschillend interesse in. En ja, natuurlijk. Zou dat je dat merken in zo'n. Nou, e misschien dat er inderdaad veel mensen zijn die zeggen: Oh ja, passief, fantastisch. Of juist mensen die zeggen: nou, nou, afschuwelijk. Nee hoor, dankjewel. Ga de volgende keer. Ik ga wel de volgende keer. Ja, dat blijf dat, je houden. Dat, dat, dat zijn uh, de stukken die bij de tentoonstelling horen dan: De Ecumenische de, de, de e Diensten. En dan is in augustus. 3 augustus, 3 juli, sorry, begint de tentoonstelling. Ja, ja, dus de mensen moeten zich voor 31 mei bij mij opgeven... En dat heeft ook in de krant gestaan, Zandvoortse Courant. Ik noem het altijd de krant van Nel Zandbergen. Van... <laughs> nou, dat vindt meneer Kok niet zo leuk, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Maar het is wel Ach, zo. ja. Nou, maar ik schrijf er ook voor, dus wat, ma nou, wat maakt het nou, uit? Nou, de, maar de, daar de, de, kwam de krant dus... van jou Kopen gaat me iets te ver. Maar er kwamen heel veel aanmeldingen na dat ja, artikeltje. Ja. Dus dat vind ik toch wel heel erg leuk. En, de, um, nou je, krijgt, ja. je krijgt heel veel aanmeldingen weer, hè? En, uh, ja, ik heb er, nu heb ik er al negen. Dus, uh, en we de, gaan pas negen in, kunstenaars? Ja. Ja, ja. Maar hoeveel kunstenaars zou je willen hebben met hoeveel werk? Want de kerk is natuurlijk redelijk groot. Ja, maar je kan niet overal wat neerzetten. Hè? We hebben dus tot nog toe alleen als je binnenkomt de rechtergang gebruikt. En je kan eventueel wel bovenop wat hebben bij de absis, Maar dat is met lopen heen en weer niet ideaal. Dus wij hadden vleden jaar hadden we er uh, iets van zes of zo. We zouden er meer gehad hebben, waren ja. het niet dat er vier mensen plotseling afzeiden. Oh. Ja, dat is natuurlijk vervelend. Ja, dat is heel vervelend. Dan reken je daarop. En toen, heeft, toen is er nog van, met mal en mand macht geprobeerd om mensen ergens vandaan te plukken. Nou, dat is gelukkig gelukt. Maar ja, anders zit je ineens in plaats van, van tien of twaalf mensen met zes. Mm -hmm. En als iemand dan één stukje heeft, of er wordt een stukje toch even niet doorgelaten, want dat kan ook... <coughs> Ja, u, dan heb je niks. U zegt ook, uh, we gaan kijken naar ja. uh, de stukken. Dus uh, iemand wil graag vijf stukken uh, ja. produceren, of pro die staan er al. U bepaalt met de commissie wie, wie komt. En je kan dus gewoon zeggen: van nou, dit schilderij heb ik liever niet in de kerk. Nou, overleg met de of kunstenaar zelf. Niet ja. in de collectie. Ja. Of net even niet op het thema. Dat kan natuurlijk ook. Iets kan heel mooi zijn. Is zo'n kunstenaar dan erg teleurgesteld? Ja, heb je dat wel eens moeten doen? Ja, dat doet? kan. Dat hebben wij verleden jaar gehad. Ja? Ja, dat de kunstenaar het juist heel passend vond. En dat uh, de twee mensen die kwamen, die vonden dat echt niet. En die zeiden, ja, het is een prachtig werk. Maar het past niet in het thema. En toen is het ook blijven staan. En toen is het bij haar thuis blijven staan. En toen was ze heel gepikeerd, ja. Maar haar andere werk ging wel. Maar ze heeft nu, ik heb er dus wel weer nu ingeschreven. Of ja, tenminste, okay. bericht gestuurd. Ik heb nog geen bericht teruggekregen van haar. Maar ik denk, ja, ik hou er weer wel aan mezelf, want ze levert mooi werk, dat weet ja. ik. Ja. Dus voor hetzelfde geld heeft ze dit jaar iets wat wel, wel past. Ja, het moet wel passen dus. En ze hoeft ook niet weer iets heel nieuws te maken. Als ze <kuggen> iets heeft wat hierop past en wat ze in de boudoir heeft hangen, mm -hmm. <laughs> dan ja, mag het, dat u, ook. Uitstaande collectie ja, ja. ja. Want we hebben een mevrouw en die haar man heeft geschilderd vroeger... En die um, had verleden jaar iets ontzettend leuks. Een, uh, een portretje waar een, een, een rode kat in een spiegel kijkt. En daar had ze een tekst bij. Nou, enig. En iedereen die viel op dat schilderij. Maar die heeft dus nu weer ge, geput uit die collectie van haar ja. man. Want die man die schildert niet meer. Dus die liet mij weten: Nou, ik heb wat met, met muziek van nou ja. mijn man nog. Dus we gaan kijken. Ja. En. Uh, Waarschijnlijk is dat wel wat, want ik heb ze toen ook gezien daar. Maar die, die heeft een standaard en daar zitten dingen in die ze kan gebruiken. Ik zie hier Er kunnen alleen kunstenaars uit Zandvoort hout. Ja, en Haarlem, Helmlaan tot en met Heemstede. Waarom is die steden... grens? Omdat wij moeten gaan kijken. Ja. En ik heb eens een keer mensen gekregen uit Groningen en uit Delft <laughs> en uit Amsterdam. Ja, ja dat, dat is een, beetje, is een ver. beetje ver. Het is dus eigenlijk meer een praktische grens. Ja, het is gewoon praktisch. En ik heb nu één iemand uit, uit Haarlem. Ik zag aan het code nummer, letters, dat hij dus uit Haarlem naar nou kijkt. Dat kan, dat is te doen. Maar Groningen en Amsterdam en zo, dat vind ik toch echt een beetje ver. Ja, nou, dat begrijp ik ook wel. Ja. En ze moeten het zelf dus kunnen brengen okay. en weer ophalen. Dus als mensen zijn die, die in de buurt wonen, maar die geen vervoer <gül> hebben, dan moeten ze het onderling kunnen regelen. Ja. En dan kunnen wij ook nog wel zeggen, nou, nee. we kunnen helpen. Maar als dat uit vindt, dan moet komen, ja, dan, nee, dan, dan, dan lukt nee. dat niet. Maar blijkt wel dat er interesse is uit... Jawel, uit, jawel. Ja, dat is heel leuk. Voor, voor zo'n expositie. Ja. En in de zomer, dan zijn ze dus uh, zaterdag open, vanaf die 3 ja. juli, van 2 tot 5 uur. 3 juli tot 28 augustus. Ja. Elke zaterdag. Ja. En vrijwilligers houden toezicht. Zal ja, dat moet. is zo. Ja. Wij ronselen. en <laughs> wij ronselen. Wij ronselen. En ik heb al twee... Uh, of één, één kunstenares. En die heeft zich voor twee middagen aangemeld. Okay. Want ik heb dus ook aan de kunstenaars gevraagd... Uh, of ze ook een middag willen komen. Kijk, ten eerste kunnen zij... Nog beter dan wij uitleggen... Hoe een werk in elkaar zit. Ja. Plus dat ze... ...het werk van hun collega's kunnen bekijken. Zien, zien, ja. wat ook wel leuk is. Het ja, is ook wel handig, inderdaad, als er een kunstenaar is... ...die heeft natuurlijk veel meer inzicht als, uh, ja, als iemand ik... die er helemaal niks van ja. had... ...maar die gewoon de deur en open en dicht doet. Ja, ja, ja. ja. Nou, we zijn zeer benieuwd. Ja, ja. Wij, ook, wij ook. En mensen kunnen dus terecht bij Marina Wassenaar dus. Ja. Telefoonnummer? 57 ja. 128. 6, dat is het vaste nummer. En het mobiel nummer is 06-150-84-686. Ja. Is er ook nog een e-mailadres? Ja. Dat is wel dat is een heel moeilijk ding. Nou, zal ik het noemen dan? f 2 hjwass a ss 42 of 42. En dan apenstaartje hetnet.nl Dus dat is eventjes... Er was geen moeilijke te verzinnen. Nee, dus het is dus als volgt. f 2 hjwas 42 s apenstaartje hetnet.nl Dus dat voor de mensen die geïnteresseerd zijn om aanmelden voor de expositie van de land. 31 mei. 31 mei. Prima. Ik zal straks nog een keer het nummer noemen. In ieder geval dank voor de komst. En graag tot een andere keer. Dat denk ik wel. Oké. Okay. Uit de tijd dat we dus nog uh, met z'n allen stonden te huppelen op de, de dansvloer van de Saturday Night Fever. Ja, zo oud ben ik inmiddels al. Ja, dat dat nou, heb ik al meegekregen dat, dat van, uh, van mijn oude, oude zussen zelfs. Ja. Ik had dat niet willen zeggen. Nou, toch is het zo. <lacht> maar waar stond je dan nou, tussen? huppelen? O oh, ja, je had John Travolta in een wiet jasje. Hè? Dus, uh, nee, dat ja, ik... Toen was ik 12, 13, hooguit. Jeugdhong. jeugdhonk. Ja, ja. Toen zat ik al aan een sticky te lurken. <laughs> God, wat een openbaring in deze weer. Ja, nee, we moeten we er betrekken wel uit. Maar. Goed, kwart ja, we voor uh, elf, uh, inmiddels aangeschoven. Engels Goldan en Joker Draai van het Bunkermuseum, tenminste nog in oprichting. Hoewel, uh, bestaat wel de stichting. Ja. Maar het gaat nu om, om, om het uh, apparaat zelf, de bunker zelf. Toch, Engel? Ja, ja de bunker uh, die uh, die, is, uh, uh, nou, die staat er eigenlijk al in. Die staat er al, maar... Die staat er al uh, oh, ja. jaren, staat er al wat jaren. Maar goed. En het is de bedoeling natuurlijk uh, tot die uh, open gaat. En dat gaat ook gebeuren. Ja. En die bunker wordt uh, ook opengemaakt uh, in de maand, uh, nou laten we zeggen... Uh, Mei. Mei. Mei. Mei. Mei. Oh, er, is, er is al een datum zelfs. Ja. ja. Want wij is... hebben, tenminste ik heb begrepen dat jullie deze week eigenlijk pas de toestemming hebben gehad. De medewerking gehad van de Waardlijn Nou, er is in principe akkoord uh, bereikt met het waternet... En uh, er moeten nog kleine paprassen ingevuld worden. De kleine details in de, in de, in de uitvoering van de, van, de, van de werkzaamheden. Maar de bedoeling is dat we op 5 april open gaan... 5 mei. 5 mei open gaan. Ja. Ja. Ja, daar heb ik iemand bij me die. Joger nee, is de souffleur. Ja, heel goed. Ja. Maar de bedoeling is dat we 5 mei open gaan, een officiële opening. Ja. En dan hebben we eigenlijk de tijd zeg maar, om, om die bunker helemaal goed in te richten, zoals het moet, natuurlijk. Is het, Want er moet onnoemelijk veel werk aan verricht worden. En, en dat is echt uh, zoveel werk zeg maar, dat we heel veel vrijwilligers ook nodig hebben. Voor die tijd ook al natuurlijk En uiteraard wat heel belangrijk is natuurlijk Wij zoeken ook sponsors Want wij zijn met een klein arm clubje Bij deze dus gezegd Dus mensen, wij, wij zoeken dus mensen Die willen betalen voor ons mm -hmm. Werkzaamheden willen verrichten voor ons En ons willen adviseren ja. Dan ga ik gelijk terug Waar kunnen mensen die vrijwilliger willen zijn zich aanmelden? Die kunnen zich aanmelden Bij het Bunkermuseum uh, Zandvoort We hebben een, een e-mailadres Makkelijk we hebben een hele makkelijke e-mailadres dat is zandvoortsebunkerploegabzaadjegmail.com. Uh, uh, gmailcom oh, gmail Ja, even en dan nog over, over sponsors. die sponsors. Ja? Nou, de sponsors kunnen zich ook uh, melden ja. op dezelfde e-mailadres en uh, we zoeken eigenlijk uh, de winkelvereniging van Zandvoort die zich uh, wil aanmelden, want uh, dat moet je voorstellen, zeg maar, dat je dan uh, duizenden bezoekers krijgt op zo'n dag. En uh, die krijgen allemaal natuurlijk uh, een toegangskaartje. En als je een winkel hebt, bijvoorbeeld een horecabedrijf of een, of een eetcafé. Dan zou je kunnen denken bijvoorbeeld van uh, een kortingskaartje. Zodat je die mensen die je de winkel bezoeken ook meteen naar die café kunnen gaan. Of naar de eetcafé. Ja. Zodat ze kunnen uh, eten, zeg maar, s'avonds of dag. En dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Krijg je extra publiek in je eetcafé. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk voor de mensen die dan... Het bunkje bezoek is zeg maar. Ja, even over 5 mei. Want dat, is, dat triggert de hele tijd door mijn hoofd heen. En dan zeg ik 5 mei is niet, natuurlijk niet zomaar gekozen om daar een opening te doen. Het is bevrijdingsdag. Lijkt mij dus uh, dat het daarvoor gekozen is. Of ja. zie ja, dat verkeerd? Het is, het is een doelbewuste dag voor gekozen. Dit jaar is natuurlijk ook het uh, zoveel bestaan... Van de, van de uh, bevrijdingen. Ja, 65 jaar. 65 jaar. Ja. Dat is een hele belangrijke dag. Is dat dat mogen we nooit vergeten natuurlijk. En uh, juist omdat 5 mei een, een feestelijke dag is, is, is het ook een feestelijke dag voor de opening uh, te maken. Mm -hmm. En daar hebben we ook speciaal voor gekozen. Ja. Moeten we wel kiezen tussen zingen op het Raadhuisplein of naar de... Ik ga het je nog sterker vertellen. Deze jongen gaat naar een bevrijdingspop zelfs. Dus, dus er is nog meer keus. Overjarige teenager. Ja. Goed. Goed, dus dankjewel. De, ben Zonderveld. De opening is dus uh, 5 mei. Ik neem aan dat dat een goede combinatie gaat met, uh, uh, met wat er in het dorp gaat gebeuren. Want er is natuurlijk van alles te doen. En dit komt er dan een soort van bij, wat reuze interessant is. Dus je moet wel mensen naar de, naar de bunker zien te trekken. Ja, uiteraard. Uh, wij gaan natuurlijk uh, uh, vooraf nog even overleg plegen natuurlijk met uh, diverse mensen. Ook die in het dorp de, feest, ja. de feestelijke heden gaan organiseren. En uh, wij moeten dat nog een beetje invullen nog. Dat hebben we nog niet echt diepgaand over nagedacht Moet wel gebeuren natuurlijk We hebben nog even de tijd ervoor Maar uh, dat, dat moet gebeuren In, in combinatie zeg maar, met de feestelijkheden in het dorp En de, uh, en, en de opening zeg maar, Van het Bunkermuseum En ja, dat moet natuurlijk uh, uh, Een mooie hele regies uh, worden op die en, uh, 5 mei Grote kans dat John Lemmers nu zit te luisteren Dus hij kan je altijd even bellen Hij kan me altijd bellen, mijn nummer no. is bekend denk ik <laughs> no. Joker, uh, bestuurslid hè hoe is het nou het besturen van zo'n... Uh, ik wil niet zeggen zootje ongeregeld, maar... <laughs> Heerlijk. Je hoort het enthousiasme. Ja. Dit is gewoon geweldig. Nee hoor, Engel is zelf ook bestuurslid. Ik heb alleen een Engelse job opgevolgd. Omdat dingen nodig zijn als je een stichting uh, van de grond wil tillen. En dan heb je alle mankracht nodig. Dus op deze manier hopen we inderdaad nog veel meer mensen te krijgen. Maar dit enthousiasme, dat is gewoon prachtig. En dat is uit een enthousiasme met passie van wat je zelf leuk vindt, maar daarnaast nog is het, het dorp uh, Zandvoort, de omgeving, de natuur promoten, de vrede promoten, nooit meer het oorlog ja. al dat soort dingen, dus het is educatie, er zitten allerlei verbindingen Ik zag, verbindingen. In. Ik zag trouwens, over, daarover gesproken, over vrede, ik zag dat op internet, dat is heel leuk uh, die had daar een afkorting van het woord peace gemaakt Positive energy, always correct errors. Dat dus vond ik dat wel een hele ja, leuke ja. Ja? Ja. Daar kan jij je ook wel in vinden daar of niet? Daar kan ik me helemaal in want vinden. Want in feite, als je daarop voortborduurt, op, op het verhaal vrede, dan zit daar natuurlijk ook iets in van herstel maar iets wat, wat geweest is. Ja, maar is dat, dat is ook nou? zo. Als je, maar als je daar ook naar kan kijken en dat is ook wat Ja, weer terug naar de link naar de geschiedenis ja, naar de, maken. Naar, naar, naar die bunker en dan de combinatie met Anne Frank, hè, want Anne Frank stichting is ook zo. Die staan er ook heel welwillend tegenover. Er zitten nog mee de, de, de museumbunker. Hè, ja, en museumbunker. Nou, dat is uniek als je een wandeling daar naartoe ook kunt. Dus Waternet staat er ook heel erg open voor. Dan, dan promoot je combinatie van Zandvoort. Weet je? Dan krijg je een jaar rond. En dat is alleen hetgene wat uh, de gemeente hopen we ook medewerking van te krijgen. Want dat, nou, dat zou moeten... Dat zou eigenlijk moeten, maar ondernemers en gemeenten... en wat mij gewoon altijd en al die jaren al opvalt... is als hij iets draait, dan komt de gemeente eens. Ja. En gelukkig hebben wij wat dat betreft met het Bunkermuseum... de burgemeester eigenlijk al van het begin af... aan uh, erbij kunnen betrekken. Zou je niet kunnen zeggen krilgrap. in de pocket? Nou, dat kan ik niet zeggen. Nee. Dat zou zo mooi zijn als die man het natuurlijk in zijn eentje... allemaal kon doen en nee, wat goed. zeg had. Maar, zo maar werd het is, het is het een goede ambassadeur voor, voor, het, voor dit Bunkermuseum? Ja, hij heeft me meegewerkt aan het... Ene april uh, verhaal van jullie maar tegelijkertijd heeft hij daar toch ook iets uh, laten blijken van oh, het is wel heel belangrijk dat, uh, dat we zoiets in stand moeten gaan houden of, of iets van, nou, van, van, van hij, een hij stuk geschiedenis hij is natuurlijk uh, overtuigd van het de, van de, van de bestaansrecht van, van het Bunkermuseum natuurlijk ja. en is natuurlijk ook een enorm stuk promotie voor Zandvoort ...als we dat kunnen realiseren. En dat wordt ook uiteindelijk gerealiseerd. En niet alleen het bunkermuseum is natuurlijk belangrijk. Hè? Ook de activiteiten die eromheen hangen. Hè? Moet je denken aan, aan wandelingen met scholen, educatie. Mm -hmm. uh, wij hopen het uh, Duinmuseum... ...waar de schilderijen van de Nacht in de, in de oorlogsjaren hebben opgezeten... Yeah. ...te mogen gebruiken om ook rondleidingen daarin rond te brengen. Yeah. Dat zijn natuurlijk twee enorme grote bunkers mm -hmm. yeah. die nu nog uh, ontoegankelijk zijn... En niet uh, voor het publiek open is. Maar als we die kunnen bemachtigen. Zeg maar, kunnen wij ook de scholen. En de kinderen daarover uh, vertellen. Wat er plaatsgevonden. Is dat nou ook een, zeg maar, met dit soort argumenten. Waar jullie mee met, bij Waternet komen. Want misschien is het een soort aanvulling op. Iets wat Waternet ja. eigenlijk ook doet. Ja alleen het... uh, Waternet deed het al. Eigenlijk ja? met tochten naar de bunkers toe. Ja? Alleen wij gaan daar veel diepgaander op in natuurlijk. Hè? Ja. En we kunnen ook uh, daar veel meer over vertellen. Want Waternet heeft natuurlijk wel een klein beperking kennis erover. Maar de bunkerbusee, mensen, daar hebben natuurlijk een noemelijk archief over. Want ik zit daar te denken van, nou, jullie kunnen dan aardig wat met elkaar afstemmen over datgene wat Waternet met excursies doet en dat jullie als ze eens met de aanvulling van een excursie kunnen komen of wat dan ook. De Bunkerpzee op Zandvoort heeft een enorm archief over de hollensperiode, van Zandvoort, zeg maar. Ook over de bunkers rondom Zandvoort. Nou, die informatie, die kennis kunnen wij allemaal delen met Waternet. Wordt op dit moment ook al gedaan. Ja. En dat betekent zeg maar, dat wij een, een aanvulling vormen ja. op, op, op het hele bunkergebeuren, Maar niet alleen het bunkergebeuren, ook het, het sociale leven in de oorlogsjaren in Zandvoort is heel belangrijk geweest ja. natuurlijk. Ja? Maar... En, en dat is natuurlijk wel zo, dat ook die kinderen die niks meer van de oorlog weten, en ook niet leren op school meer erover, daar kunnen wij een aanvulling geven zeg maar, met, met rondleidingen. En met, met, met wat laten zien in het bunkermuseum, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk een hele pluspunt. Ja, hoe enthousiast is men bij Waternet over dit uh, verhaal? Waternet is heel erg enthousiast over. Ja heel positief ja. en uh, nou, we kunnen alleen maar heel dankbaar zijn Dus heel erg graag willen me meewerken aan ons uh, hele <coughs> gebeuren. Ja, me merk jij dat ook, Joker, als nou, uh, bestuurslid? Nou, is natuurlijk als alles. Ja. Nou, Engel is ook bestuurslid. Ja, dus, oké. Okay. Uh, maar uh, maar uh, jij bent. Als, is... Ben jij nou gewoon bestuurslid of doe je nog Ik iets? Ik ben de voorzitter van het uh, okay. museum. Zo. En, uh, en, uh, is, waar, de, wa is natuurlijk ook een heel log uh, apparaat uh -huh. die ook gewoon van heel veel uh, lage gebruikt moet maken, maar daar is gewoon ook enthousiasme. Dus alles binnen nu en drie weken is het gewoon zo goed als de start geregeld en dan gaan we ook kijken de samenwerking. Maar nu is het voornamelijk het geld nodig voor de deuren, want de deuren zijn heel belangrijk. Mm -hmm. uh, we hadden eerst de Rotary, maar die heeft al een andere doelstelling gevonden. We hebben gevraagd naar nou, sponsoring, dus we zijn nog in afwachting. Je hebt ook nog uh, de Lions nog Club, hè? Strandkorrels, de Lions, ja. uh, we moeten nog gewoon heel veel, maar omdat Water uh, waternet op zich heeft en, laten wachten, en, ja. en uh, nou, is het nog ja. wat langzamer uh, de nou ja. ja, maar nou weet ik over de Lions. We hebben hier binnen CFM iemand die ook met de Lions wat doet. Dus als je zit te luisteren... Hè? Ja, want nou, we nou, hebben nou, dat, dat, dus, dat, dat... Het is een open deur. Het is een ja, open deur. Hebben dus, een nodig ja, om die schilderingen ook te bewaren? Ja, weet je wel, dat zijn de eerste doelstellingen. En de rest hand de spandiensten. Dat komt. En de gemeente medewerking. Je hebt dus... En daar hebben we in het begin over wat heel veel vrijwilligers nodig. Want... Het is ook heel erg enthousiast dat je rondleidingen wil gaan geven en allerlei dingen wil gaan doen. Maar daar heb je natuurlijk wel heel veel mensen voor nodig. Uit hoeveel mensen bestaat je groep nu? Nou, op dit moment hebben we dan een uh, aantal vrijwilligers, zeg maar. Totaal vier man. Waarvan er drie man rondleidingen kunnen geven. En dat is natuurlijk uh, voor de beginsituatie even voldoende, maar natuurlijk in, in, in de verdere periode is dat onvoldoende. Ja, dus... ik, kijk, ik kijk heel even naar het Juttersmuseum. Dat is ook begonnen met de Victorpol, maar dat is nu ook een prachtig museum, ja. met heel veel vrijwilligers, omdat ze steeds meer ja. uh, aanvragen krijgen. En dat, dat, dat kan je natuurlijk ook verwachten. Hè? Ja, dat gaat ook gebeuren. Hè, want, maar het komt ook als je straks het Bunkermuseum dan krijg je automatisch natuurlijk meer aanloop, Aanvragen. En meer vrijwilligers ook natuurlijk die zich willen aanmelden voor, voor de rondwandelingen. Nou, dus het, wij, het, moet ik, eerst, het moet eerst staan, vind het je? Het moet eigenlijk eerst staan. Dan pas kunnen we het doen. Maar ah, dat... voor we staan... Hebben we deuren nodig? Deuren zijn de belangrijkste. Maar deuren kosten geld. En daarvoor hebben we inderdaad sponsors nodig. Ondernemers van Zandvoort meld je aan. E-mail naar e Gotelo of burger, uh, Samse aapstraatje, Ja. En we hebben dat echt nodig. Vandaar die open deur ook richting de Lions Club. Om even deuren maar te blijven smijten hier ja. in dit... Uh... Je, hebt, je hebt veel meer nodig als, ja. als deur. Ja. Wat je zegt, dat is voor schilderijen. Ja. Sluis. Deurs. Maar weet je, het begin is het gewoon begin is dat deur. we open kunnen. Ja. En, en het is ook de bedoeling in mei open. En dan niet nog open van, nu zijn er al de, hè, die rondleidingen, zijn er wel andere bunkers. Maar dan kan de inrichting gebeuren en het jaar erop. En dan ja. willen we dan 1 we april vind ik was april. dat ja. we dan open weer. En dat is geen mop, hè? 5 mei ook. 5 mei, dat is vijf, geen mop, hè? Dan vijf vijf. gaan we ook echt doen. Dus we hebben een jaar de, de tijd te om gewoon alles in te richten. En daar wil ik ook meteen weer de oproepen op plaatsen en alles zand voor dus. <laughs> Mochten jullie nou nog spulletjes hebben he? van de Tweede Wereldoorlog, hè? je moet bedenken aan kleding, uniformen, boeken, foto's. Alles. Meld het aan op Sanversenbunkerploeg. Je mag me ook bellen. 023 57 18501. Nog een keer. Nog een keer. 023 5718501. Goed. Dankjewel. Uh, als het, uh, ik had nog iets. Maar goed. Dat ben ik alweer kwijt. overweldigd <laughs> ja, het overweldigende enthousiasme. Ja, door het enthousiasme het natuurlijk ben ik al overdonderd. Maar goed, maakt niet uit. Begrijp je uit. nu hoe leuk het is? Ja, ja natuurlijk. Uh, ik, kan, ik, ik, ik ben eens een keer meegewezen in één bunker. Dus ik heb het enthousiasme uh, meegemaakt van binnenuit. Dan moet je wegduiken achter een ja. sluik Want dan kon er een bronfiets aan. En die bunkers zou ik ook graag open willen zien. Maar ik moet er meteen even bij zeggen. Wij mogen we zijn in onderhandelingen. Laat ik het in het we zijn in onderhandelingen met waternet om kateringwerkzaamheden te verrichten. Onder toezicht. Onder begeleiding. Om bunkertjes open te maken. Te fotograferen. In te meten. En weer met netjes dicht te maken. Dus we hoeven niet meer s'nachts gaan graven. Oh, beetje, een beetje nee, wij doen het Dat gewoon legaal. Oh, oh. Dat voelt toch al anders. Hè? Het is niet zoals met een uh, je ergens in uh, driehoog achter een beetje te gaan lopen je Dankjewel overigens. Graag gedaan. Ja. En ook hartelijk dank. Graag gedaan. Dit was het eerste uur van Goedemorgen Zandvoort. We gaan op naar de nieuws van 11 uur. Ja. And now the end is near So I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, I travel. Each and every highway, and more, much more. I did it, I did it my way. Regrets, I added you, but then again, too few to match. I did what I had to do, I saw it through without exemption, I planned to each job and course, each girl who stands along the bar end, and more, much, much more.